Een enorme vuurwerkfondst in een Eindhovense woonwijk. In een schuurtje lag meer dan 550 kilo illegaal vuurwerk. De politie deed de vondst na een anonieme tip. Een man van 22 is opgepakt. Het vuurwerk is door de politie in beslag genomen... en wordt door een speciaal bedrijf afgevoerd. In Suriname heeft een man negen mensen doodgestoken... onder wie vier van zijn eigen kinderen. Het bloedbad was in Meersorg, een plaats vlakbij Paramaribo... Toen agenten waren ingeseind, dreigde de man hen ook aan te vallen... maar ze schoten hem in zijn benen. Waarom de man ineens door het lint ging, is niet duidelijk. In Zeeland zijn twee groepjes wandelaars vastkomen te zitten op een zandbank. Het gebeurde tussen Domburg en Oostkapelle, meldt Omroep Zeeland. De acht mensen werden plotseling ingesloten door het water. De reddingsmaatschappij moest erbij komen om ze te bevrijden. Schaatser Jutta Leerdam is na haar valpartij van gisteren... op het Olympisch kwalificatietoernooi toch nog op weg om naar Milaan te mogen. Ze reed naar eerste 500 meter naar de tweede plek... en grote kans dat dat genoeg is. Maar er komt nog een tweede 500 meter vanavond. Femke Kok won de eerste.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 Dat was het nieuws van 538. Situatie op het wegdek. 538 verkeer door Blitzmeister. Drie vertragingen. Eerst op de A12. Richting de Duitse grens door de grenscontroles. En dichte de hoofdrijbaan. 8 minuten. A50 Avendoorn-Arnhem bij Schaarsbergen. Door een ongeval 7. En de A76 de laatste. Wederom richting de Duitse grens door de controles. 10 minuten. Sterker als je vaststaat. Controle op snelheid. Gemeld op de A6. En me met de paal 289.5. A9 Haarlem-Alkmaar. 53.7. En de A27. Hilversum-Almere. 97. Een. Laatste A67 Eindhoven in de richting Venlo, Ome Gent gemeld is even bij 36,7. Ook tijdens de feestdagen ga je voor de beste aanbiedingen van het land naar plus. Zoals Mora oven en airfryer snacks, 40% korting. Alcoholvrij bier, 50% korting. En Lees flat Chips per zak, 99 cent. We doen met je mee. Plus. Je leidt het, je maar, ook jouw maand. We wensen je een sprankelend 2026. Op een jaar vol gezondheid, geluk, goed eten en voordeel. Met deze week in de bonus. a ah, Excellent Oliebol en Appelbilliers 6 plus 3 gratis. a ah, Excellent Gourmet Minis 2 plus 1 gratis. a ah, Borrelhapjes en Ronde Bakjes 3 stuks voor 5,99. En AH persine Bessinezappelen of Bloedcinezappelen 2 netten voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen. 18 plus speelbewust. 1 januari valt de postcode kanjer van 59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 Top 1000 Floris Molenaar. Waarom is het slim om mee te zingen met de partyhits van 538? Hoor je zo naar Dario G. Radio 538. 704.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 She let me know oh, -oh, -oh, -oh, -oh. 303. Op naar stille nachten. De 538. Party tot 1000. Hij nou, moest eraan denken bij uh, Sing Ed Sheeran. Die zegt dat je moet zingen. Nou, uh, ben je een snurker? Dat weet je misschien wel. Nou, niet zo veel. Je ligt te slapen natuurlijk als je snurkt. Maar dan hoor je het van de mensen om je heen. Als je in dezelfde kamer met anderen slaapt. Of ik snurk. Nou, uh, nou, mag geen naam. Meer. Ik kreeg dit laatst opgestuurd van mijn vriendinnen. Uh. Dat, valt, dat mag geen naam hebben, toch? Zingen is de oplossing. Dat blijkt uit onderzoek van de University of Exeter. Dus zingen treedt namelijk de spieren in je keel. En dat zijn dezelfde spieren die ervoor zorgen dat je gaat snurken. Dus het komt erop neer. Uh, ja, als, je, als je zingt, dan train je die spieren. Die zijn dan dus sterker en die verslappen dan ook minder als je ligt te slapen. Dus het komt erop neer. Uh, maak je overdag meer geluid, dan maak je s'nachts minder geluid. Heerlijk, echt heel. heerlijk. Ja, heerlijk, heerlijk. Vooral heerlijk. Voor, een, voor een vriendin. Het zijn de Altie Snurk hits om lekker mee te zingen. De Party Top 1000, Radio 58. Ik ben Floris, Guns N' Roses naar Flo Rida en Sia 702 voor Wild Ones. Then I gotta be the man, I'm the head of my band, my check one, two Shut them down in the club when a playboy does so they all get loose, loose out the bottle, we all get fit in again tomorrow. Gotta break boost, cause that's the motto. Glip shut that a hundred soup for When the sun comes through, uh oh, it's on like everything goes. Wildlife living to the freaking toes. What happens to that body is a private show. Stays right here, pri private show. I like a mundane, don't fuck that high pain. Solid rents up when it's champagne. My life told my homie that we hit fame. You could be busy with me, yeah, we get insane. Hey, I heard you are a wild. En I'm on the prize 538 oh, De 538 Party Voor Radio 538 701 Paradise City op 701 in de Party Top 1000 bij Radio 538. Met Sean West en Lange Frans. Zometeen naar Rihanna en Calvin Harris. Op nummer 700: in the 699 Pap, lepel is er niet het is. Gelukkig ga jij voor de man is plan. En daarom zijn we mooi in balans. Hemel en aarde, bellen met het beest. Het allerleukste stel van elk feest. Haal mijn hand vast en laat me nooit meer los. Ik zal er voor je zijn en ik maak je trots. Je mag lachen, je mag huilen, ga je warm in de nacht. Als jij, en ik, en dat niemand uit je wacht. Want ik lach vaak over die dromen. Had nooit gedacht dat jij bij mij zou komen. Want 698 698. De 538 Party. Tot duizend. Floor is hier. Zondagmiddag. Fijn dat je er lekker bij bent. Heb je wel eens een boete gehad die je heel veel pijn heeft gedaan? Misschien wel, hè? Zo'n hele fijne, vervelende verkeersboete. Ik las een bizar verhaal over een parkeerboete in India... van meer dan 100.000 euro. Hele verhaal hoor je zo. Luister naar 538. En start het nieuwe jaar met... 10.000 euro. Je hebt gewonnen, je hebt 10.000 euro. Nee, echt? Ik kan verheiden. Vanaf morgen, de eindejaarseditie van de 538. Stemmenjacht. Eén koffer, één stem, één jackpot. Meld je nu aan via 538.nl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 niet maar even van dit McDonald's-momentje. Je luisterde naar de Chicken Sensation. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Vind jouw baan als engineer, monteur of finance manager. Ga naar Randstad.nl Je wil elke dag vooruit.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 538, party tot duizend. Hoe krijg je een parkeerboete van 100.000 euro? Hoor je zo. 697. <middels> I'm not gonna change, I'm not gonna change. I'm not how you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play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 La la la la, la, la. De 538, Party Top 1000. 696.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 Toen, hebben ze er niet van houden no, no, no Je zei we blijven vrienden, dat vond ik een cliché De eindige relaties in de film altijd mee Maar goed, ik had geen keuze, ik wilde je niet kwijt dus in plaats van liefde koos ik voor gezelligheid. Maar dat bleek niet te werken. Je praatte niet met mij. Waardoor ik in een hoekje zag, je zin mezelf zijn. Ik wil hier niet blijven als schep met een traan. Voor beide is het beter als ik even weg zou gaan. Wat verliefd zijn is veel leuker en makkelijker dan. We waren veel te jong toen en wisten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 Liefd zijn op plek nummer 696 in de party tot 1000 bij 538. Oké, okay, wat is jouw uh, hoogste verkeersboete ooit? He, was het een parkeerbom of ging je ergens te snel? Uh, ik heb een keer 270 euro gekregen voor niet zoveel mogelijk rechtsrijden... midden in de nacht op een compleet lege snelweg. Die doet pijn, die doet pijn. Uh, in India is ook een, een dikke boete uitgeschreven. 13 jaar lang stond daar een Boeing 737-200 geparkeerd. Die was gewoon achtergelaten sinds 2012. Was zo vergeten, dat ze, ja, ze hadden helemaal niet meer door dat het er stond. Volgens uh, interne communicatie kwam de rekening terecht op 10 miljoen rupees. Dat is omgerekend zo'n 100.000 euro aan parkeerkosten. Die doet wel pijn. Wijze zondagmiddagles. Let op waar je je Boeing parkeert. Als jullie die hebt, een goede reden om geen vliegtuig te kopen trouwens. Party tot 1000 Radio 538 zondagmiddag Floris hier en Yves na Scooter 695 in de lijst. For one I am the horseman. 194 I want you, can't tell me I keep it sexy, daddy, so I can't fail Keep it gangster for the cowards So I okay. give them hell Call me misfit Lips for the gang of trash Riskless now, cause I made a gang of cash Like glam still street with the rag, Slang, spit gang, chain speech How they do that? <laughs> Watch their mouths drop Watch the crowds pop up and act out Brawls with the school face Smash on and knock out Ain't chain came no run things like simple dizzy Rolls ain't messing with my mental Natural born yeah, yeah. hustling shit check what I've been through <laughs> come on, come on. <laughs> yeah yeah <laughs> i can understand why they scared to eat thought i did it one way ain't prepared for me The image, I don't care to be realness, real reality. Attitude, rude, that's the feeling I need. Me in the game, I'm the thrill in your life. Breath of fresh air. Little boys hang me on they wall, I grow them chest hair. Why you listen to other cats? You got the best hair. Come on, try your luck, shorty. I got the rest. Gay, you anything you ain't ready and you get left there. Ain't known for front and for my behavior. Same way they get down, I get down for this paper. 16, me from my pen so you can test. I still need to know who I am to cop the record. Take it like a class on me and learn a lesson. Bottom line, my world, my way, and the question This bank, any way that I do this, I was born to shine, and most of y'all's borderline a lime gold. Uh, know exactly uh, what I want for me, you catch it's clueless, Those bones will flow through my hands like Wakai. Keeps that growing for my son, no my what time. time. on wanna own cash, not what you bought order. Uh, He's been okay. you, oh, that's what mommy taught us. So hardball is played, won't start today. Song after song I write, so I get paid. Thought I wasn't following up with the second round now. Chicken, swallow it up while I shove it down. 694 in de Party Top 1000 bij Radio 538. Eve, who's that girl? Lekker gaan op de linkerbaan van je zondagmiddag... met Gwanes naar Martin Garrix en Usher. Don't Look Down, 693.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 Een week lang het dak eraf. Pop je hands af, kinderen. De 538. Party. Here we go. Top 1000. 691. I have no excuse. I just want you to use me. Take me and abuse me. I got no temples. I make a trade with you. Do anything you want me to. Money talks. Money talks. Dirty cash, I want you And dirty cash, I need you, oh Money talks Money talks Dirty cash, I want you Dirty cash, I need you, oh can't reject it and I'm the one that 691. 538. Party! Top 1000. Pasa, de Avengers of Stevie V. Radio 538, de Party Top 1000 editie. Zondag, die zometeen verder gaat met Julia van Rijendam. Het Party Top 1000 telraam onder de arm. Met onder andere op de planning. Zo meteen in de 538 Party Top 1000. Like je kijkt terug in de tijd. Als je naar de kijk. 538. Je verdient elke week de allerbeste deals. Daarom deze week oliebollen per 10 stuks voor 2,99. Of per stuk voor maar 39 cent. En ook extra goedkoop met Lidl Plus. tribbelchips per zak voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. Op 1 januari gaat een nieuwe uitzend-CAO in. Dat betekent een nieuwe manier van belonen. Ben jij er al klaar voor?